Het verkeer richting Manhattan liep vast... omdat de Brooklyn Bridge urenlang was afgesloten. In zanden zijn gisteravond zeker tien mensen onwel geworden. Uit een kas van een kwekerij was bestrijdingsmiddel vrijgekomen. Mensen werden daardoor misselijk, moesten braken... en hadden last van de luchtwegen. Ze zijn door ambulancepersoneel behandeld.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 BNN 4-7 BNN. En welkom bij het derde en laatste uur van 4-7. Nog steeds niet met Luc King, maar met mij. En mijn naam is Lizzie Dierks. Maar goed, he, Luc die zit hier normaal en daarom vinden we het zo leuk om zijn naam nog even te horen. Het komende uur hoor je waarom je in een café in Zwolle geen wordvoort meer mag spelen. Je weet wel, dat is dat populaire Scrabble-spelletje op de telefoon. Verslaggever Eliane van BNN University ging langs bij een kryonist. En dat is iemand die zich na zijn dood wil laten invriezen omdat hij hoopt dat de dokters van de toekomst hem weer tot leven kunnen brengen. En Vera die is nog steeds bij het Instituut voor Beeld en Geluid... waar op dit moment een wereldrecordpoging tv-kijken wordt gedaan. Ze zijn donderdagochtend om 7 uur begonnen. En als het goed is, moeten ze tot vanavond 12 uur. En er zijn nog 11 mensen over die het nog volhouden. En er is net iemand afgevoerd in een ambulance. Vera, hallo. Goedemorgen. Ja, er is dus, je vertelde net voor het nieuws, er is iemand afgevuurd in een ambulance. Die hield het niet meer vol, dat wakker worden en tv kijken. Ja. Uh, hoe, heeft, hoe hebben de andere elf mensen daarop gereageerd? Nou, uh, die vrouw die was dus al eerder door een tafeltje heen gezakt... om oh. maar even alle details erbij te bespreken. En, Tijdens het en, uh, tv zij... kijken... Ja, en doordat ze dus uh, heel erg toen ze onbewust werd, toen viel ze natuurlijk met een flinke klap. Dus toen is ze met een brakje afgevoed. En um, nou, dit is dus net het hele uur geweest. Dus dat wil zeggen dat de mensen, um, ik geloof vijf minuutjes pauze hebben. Dat ligt eraan hoe ze dat op hebben gespaard. Mm -hmm. um, ik loop nu dus op dat gangetje en het. Uh, ja, Zoals je misschien ook wel kent van tv. Het staan een, een heleboel stoelen op een rij. Met uh, de tv-schermen ervoor. En het is op dit moment even rustig. Dus ik ga even naar een fanatiek kijker toe lopen. En kijken of ik hem dan ook iets mag vragen. Goedemorgen. Zou ik jou iets mogen vragen? Ja. Ten eerste natuurlijk de cliché vraag. Hoe hou jij dit vol? Doorgaan. Gewoon niet slapen. En als je dan een... Uh, ja... Wilt slapen? Ja, gebruik dan een vriend om je wakker te houden. Oké, okay, want wat, wat is wat jouw record wakker blijven voordat je hier aan meedeed? Was je dan bijvoorbeeld zo'n gamefreak of filmfreak die dan nachten doorhaalde met games of weet ik veel wat? Nou, meer uh, series, uh, nieuwe Amerikaanse series, die, uh, die volg ik toch wel uh, regelmatig. Uh, maar niet zo extreem dat ik uh, een hele, zeg maar, 24 uur, een hele dag uh, erachter... Uh, achter de computer zat. Hij klinkt al een beetje uh, low met veren. Mijn rekooppoging was uh, 48 uur wakker blijven, maar dan wel met werk. Want je ziet, ik moet zeggen, je ziet er toch wel moe uit en je begint al een beetje langzaam te praten. Um, hoe sleuren jullie elkaar er doorheen, want hoe zit het met pauzes precies? Ik hoorde dat je om de 7 uur wel mag douchen ofzo? Nee, het is zo dat je één keer per 24 uur uh, bent verplicht om te douchen zelfs. Verplicht, goed zo. <laughs> en uh, om de uur heb je dan vijf minuten pauze. En die mag je opsparen tot maximaal één uur. En in die uur mag je slapen, wandelen, wat je ook wil. Um, ja, hoe je elkaar doorsleept, dat is uh, ja, de polonaise, de, de hoofd, schouder, knieën, tenen, dans, de, de kippendans. Alle geks wat je kan verzinnen, de... Aftellen als de uur afgelopen is, uh, andere partijen uh, rivaliseren, dus een kleine rivaliteit zeg maar, opscheppen zodat het uh, spannend blijft en dat soort dingen. Maar je moet blijven kijken naar je scherm. Zijn ze daar een beetje streng op of niet? Ja, redelijk wel. Uh, je moet alles wat je doet moet je met je gezicht naar de scherm doen. Uh, je krijgt... Dus jij mag mij nu eigenlijk ook niet aankijken? Ja, ik kijk de andere schermen. Oh ja, tuurlijk. Ja, je kijkt ja, niet naar mij. Van, ja. ja, het is zo dat, dat je wel altijd uh, richting een scherm moet kijken. Nou, wat een ja. gezellige boel daar. Dat je met mensen aan het praten bent die je niet aankijken. Vera, we horen zo meteen nog meer van jou. En ook van deze man die dus nog bezig is... of in de runningen is om het wereldrecord tv-kijken vol te houden. Daar, uh, de, het, hele, het hele komende uur hou jij ons op de hoogte. Yes. Goed. Ferdinand is onze vaste voetbalman. Iedere zondagochtend neemt de luisteraar van, vaste luisteraar van 4-7 de stand van de Nederlandse voetbalcompetitie met ons door. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen Lizzie met Ferdinand Ossenbux op deze vroege zondagochtend. We schrijven 2 oktober 2011, een week die achter ons ligt. Een week waar drie van de vier voetbalclubs het goed deden op het Europese podium. Het was de week waar we konden en nog kunnen genieten van het mooie weer met heel veel zon. En het was de week dat schrijfster Herra Hase op respectabele leeftijd deze wereld verliet. Ik ga over tot de orde van de dag. Ik ga al aan de Nederlandse voetbalcompetitie. Die is in volle gang. Het was al vrijdagavond aan de gang, Lizzie. Daar hebben we mm -hmm. gehad Heracles Almelo tegen de Graafschap in het Oosten des Rands. Heracles nam, of, ja, hield de punten thuis. Drie punten, ze wonnen van de Graafschap. Gisteravond hadden we ook enkele wedstrijden, met name hier in de Domstad. Daar mm -hmm. kwam de plaatselijke FC uit tegen de Rooms-Katholieke Combinatie en het werd 3-0. Vitas in Arnhem die ontving Herofein en ja, het werd 1-1 in... Om het zo te zeggen, in de dying seconds kwam een langs zij. Daar werd het 1-1, zoals ik al zei. En we hadden er nog één uh, in uh, Kerkrade. Daar kwam Roda uh, uit tegen uh, NAC uit Breda. En ja, er werden aardig wat doelpunten gescoord. Dus het waren er zeven, vier voor zo. Roda en drie voor uh, NAC. En vandaag, ja, op deze mooie, prachtige zondag... hebben we ook nog wat wedstrijden, want... De koploper, de Alkmaarse-Saanzrich combinatie, die reist af naar Venlo en treft in de koel cool de voetbalvereniging die daar ja, speelt, VV, die ontvangt dus AZ in het zuiden des lands. Ajax met Frank de Boer hun reizen af naar de Euroborg in Groningen en treffen daar uh, Groningen. We hebben in het oosten Lands vandaag ook een wedstrijd. Daar speelt Twente tegen Excelsior uit Rotterdam. Mm -hmm. We hebben NEC tegen PSV in de uh, Goffert en in Rotterdam-Zuid. Daar gaat ADO uit de residentie op uh, bezoek en treft daar Feijenoord, Noord, ado vanmiddag in Rotterdam. En, Zuid. En Ferdinand, hè, bedoel, het is heel spannend aan de top van de competitie. Hè, geloof ik op dit moment staan uh, de, ze doen het allemaal wel redelijk uh, goed. De AZ staat, is nu de koploper. Denk jij nou dat na vandaag die stand gaat veranderen? die stand kan zeker veranderen. Maar ja, gezien uh, de situatie daarboven in de kop van de ranglijst, je gaf het al aan, het is heel spannend. AZ doet het voortreffelijk tegen de verwachtingen. Ik heb Gert-Jan voor week de afgelopen week op de radio gehoord. Ja, hij, ik weet niet zeggen dat hij er zelf van schrikt, maar zijn ploeg gaat lekker. Uh, de, uh, het zit allemaal goed op de rails. en ja, uh, We kunnen vanmiddag alle kanten op, maar ik denk zelf dat AZ gewoon uh, koploper blijft. En nog heel even, hoor, Lizzie, mm -hmm. uh, uh, we moeten niet vergeten dat uh, behalve Ajax, uh, die drie andere clubs, uh, PSV, Twente. Uh, ze hebben het voortreffelijk hebben gedaan joh, op het Europese podium. Alleen Ajax, ja, hun uh, hebben het niet gered tegen Real Real. Ja, tegen Real Madrid, Real ja, tegen dat wisten ja, we van was... tevoren, hè, dat, het niet, dat het dan niet ging worden. Nee, absoluut, Real was echt een uh, treedje hoger. Maar goed, uh, we moeten het allemaal afwachten wat er allemaal gaat gebeuren, want er zijn nog zat spelers om ons dus te gaan. Joh. En welke wedstrijd verheug jij je nou het meest op? Nou, uh, als jullie uh, weten wie mijn favoriete club is... en daar weet ik alles van. Ja, Feyenoord. Alhoewel, ik moet, ik, ik moet zeggen, Lizzie, Feyenoord doet het tot dit moment heel goed. Hoor. Jammer, van de vorige week tegen AZ... trouwens terecht verloren, daar ben ik ook uh, heel eerlijk in. Maar goed, vanmiddag komt Ajax op bezoek. Volgende week hebben ze VVV. Alhoewel, volgende week, nee, daar moet ik even meegeven. Volgende week hebben we geen voetbal... wat de Nederlandse Elfsel gaat spelen in, op weg naar het EK volgend jaar. Maar ja, dan hebben ze die wedstrijd daarna tegen VVV... en dan, dan komt Ajax... Dan moeten ze naar Amsterdam en dan moet Feyenoord er staan. Maar goed, dat is allemaal toekomstmuziek. We gaan het zien, Ferdinand. Dank je wel voor deze update. Bedankt. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste.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 Chiron DA-team. Wat gebeurt er hier allemaal buiten deze studio? Dat hoor je altijd op dit moment in 4-7. We hebben even onze neus buiten de deur gestoken. Het belooft weer een mooie dag te worden. Geen buien in het vooruitzicht. Er hangt een uh, wat nevel. Dat, dat, een flinke mist op de weg. En vanmiddag wordt het wel heel erg mooi. Zonnig weer met 24 graden. En je hoort het net al. Het was gisteren de warmste 1 oktober ooit in Nederland. En misschien wordt het vandaag dan wel de warmste 2 oktober ooit in Nederland. Wie weet... Waar hebben we het over op Twitter op dit moment? Daar uh, zijn de namen Theo van Gogh en Pim Fortuyn trending. En dat komt omdat er vannacht een interview is uitgezonden... dat Theo van Gogh had met Pim Fortuyn in 1997. En kennelijk heeft dat interview nog heel wat reacties teweeggebracht, want er wordt flink over gepraat op Twitter. Eliane van BNN University ging langs bij Henry Sturman. Hij is een krionist en hij laat zich dus invriezen na zijn dood om vervolgens, hopelijk, weer tot leven gewekt te kunnen worden... door de wetenschap van de toekomst. Hallo. Hallo, Eliane Weijers, BNN. Ja, kom verder. De gang in links, tweede deur rechts. Oké, okay, dankjewel. Okay. Nou, aangekomen bij Henry Sturmer. Jij bent krionist. Wat is dat eigenlijk, het krionisme? Uh, ja, het krionisme, dat is um, uh, eigenlijk het idee dat als je... Uh, yeah, als je overleden bent, dat je dan misschien toch niet echt helemaal dood bent. Dat er misschien toch een kans is om nog verder te kunnen leven... als je het lichaam maar conserveert. Dus krianisten zoals ik hebben een contract... om zich naar hun overlijden te laten invriezen. En de hoop is dan dat er misschien in de toekomst een kans is... dat je weer tot leven kan worden gemaakt. Maar ik vraag me echt af, waarom? Waarom uh, wil je nog een keer leven? Want dat is uiteindelijk het doel, denk ik, toch? Of niet? Ja, eh... Uh... Ik zie het meer als waarom niet. He, want ja. uh, volgens mij is het heel normaal, is het een normaal menselijk instinct... om zo lang mogelijk te willen leven. En we vinden het heel normaal dat mensen, ook al zijn ze al wat ouder... bijvoorbeeld een jaar of zeventig, als ze dan kanker krijgen... dan wel iedereen wil iedereen, bijna iedereen wil zoveel mogelijk doen om nog te genezen. Om nog vijf of tien jaar langer leven te hebben. En daar hebben ze heel veel voor over. En medische procedures en kosten, et cetera. Dat vinden we heel normaal. Dus dit zie ik gewoon als een heel natuurlijk verlengstuk daarvan. Want ja, ik kan me voorstellen, nou stel over honderd jaar, dan, uh, dan is de wetenschap misschien zo ver. Hè? En dan, uh, dan, dan word je wakker. En dan, weet je, want je kent denk ik niemand meer. Je, je, je familie is intussen al onder overleden en je, je begint eigenlijk weer helemaal opnieuw. Is dat iets wat je beangstigt of wat je juist heel erg interesseert? Um, nou, dat zijn dus twee aspecten. Dat je niemand kent, nou, dat, dat hoeft niet per se. Ik heb uh, wel verschillende vrienden die ook een met contracten okay. hebben, dus... Stel dat het bij, ons, bij mij lukt om me weer tot leven te maken en, en andere vrienden ook, dan heb ik die tenminste. Maar goed, het grootste deel van mijn vriendenfamilie doet dat niet en die ben ik kwijt. En sommige mensen vragen dan: van, is dat niet een nadeel? Dan moet je wennen aan een hele nieuwe wereld die je niet kent. Maar ik zie dat juist als een voordeel. Het lijkt me juist fascinerend om ja. de toekomst te kunnen zien. En, en een mens is flexibel, kan zich aanpassen en ik, ik ben ervan overtuigd dat. Dat ik of iedereen zich zou kunnen aanpassen aan een nieuwe, nieuwe wereld. Dat, uh, dat fascineert je, de toekomst en het morgen meemaken? Ja. Jazeker, ja, zeker. Dat lijkt me heel interessant. Ja, dat, dat, uh, dat, hele, dat hele gebeuren, die procedures, hoe zit dat? Betaal je daar nu al voor? Of, want ik kan me voorstellen dat het een hele hoop papierwerk is... om dat überhaupt voor elkaar te krijgen. Uh, ja, er is wel enig papierwerk. Uh, dus je moet er wel wat tijd in steken maar, uh, en ook geld. Dus ik heb een levensverzekering voor 200.000 dollar. Dus ik heb bijvoorbeeld toen ik 39 was, heb ik die verzekering afgesloten. Een Amerikaanse levensverzekering voor 200.000 dollar... En dat kost me 1700 dollar per jaar. Dat is ongeveer 100 euro per maand. Dus dat is op zich voor de meeste mensen betaalbaar. Ja, en, en uh, ja, op je 39 heb je dat dus besloten. Hoe uh, ben je op dat idee gekomen? Hoe ben je erachter gekomen? Want ik persoonlijk heb er nog niet zo... Ik heb er wel een beetje van gehoord. Maar toen ik er echt ben in gaan verdiepen... had ik precies van, oh ja, zo en zo zit het dus. Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen? En op het idee gekomen van, ja, dit ga ik doen. Uh, nou, volgens mij, dat, uh, toen ik er voor het eerst van hoorde, was al een jaar of 25 geleden... toen las ik ergens een gerucht dat Pieter Sellers, de acteur, dat die zich had, la had laten invriezen. Toen dacht ik uh, in eerste instantie van, nou, dat lijkt me onzin. Dat, uh, dat is een leuk idee, maar dat lijkt me technisch gewoon onmogelijk. Ik denk dat als je je, je laat invriezen, dat je al je hersenen, je cellen stuk gaan door ijskristallen... of, of, of op een andere manier, het lijkt me zo ver gezocht dat ik het uh, wel interessant vond, maar het leek me niet reëel. En uh, nou, toen, tien, tien, vijftien jaar later, toen begon ik er wat meer over de, te lezen... omdat ik wat mensen kende, wat vrienden, die het ook gedaan hadden eigenlijk. Maar er zijn maar zeven mensen in Nederland die het doen, toch? Uh, ja, nou, we hebben dus de Dutch Pionics Organization ja. en daar hebben we dus zes leden van die zo'n contact hebben... En er zijn er waarschijnlijk ook nog een stuk of drie, vier buiten onze vereniging. Dus ik denk dat er een stuk of tien zijn met een criminus. Maar door die, door die vrienden heb je dus ben je daar dus verder mee in aanraking gekomen? Ja, met name doordat twee van mijn vrienden zo'n contract uh, afsloten, uh, ben ik met er meer in gaan verdiepen, ben ik erover gaan praten. En toen kwam ik erachter dat men eigenlijk veel serieuzer bezig was dan ik gedacht had. Dat er ook onderzoek naar gedaan is. Dat men ook uh, goede argumenten heeft dat het niet uh, uitgesloten is. En toen ben ik van overtuigd geraakt dat het, uh, ja, dat het niet per se waarschijnlijk is dat het zou kunnen. Maar dat het zeker wel een, een kans heeft. En dat het toch best de moeite waard is om die kans te nemen. Nou, ik heb hier een filmpje voor je opgezet. En dat is zeg maar van hoe het in zijn werk gaat. Van hoe het gaat als je dood bent en wat ze dan met je lichaam doen. Uh -huh. En ik zag het en uh, ik vond het best wel, uh, best wel eng om te zien. Ik weet niet, ja, laten we er even een stukje naar kijken en uh, wat jij ervan vindt. Ja, dat is goed. We zien de patiënt in ijs als het proces begint. Nou, je ziet dus dat, dat lichaam wordt aangesloten op een hartmachine. En, en hij ligt helemaal in het ijs. En die borst die gaat echt op. Wanneer? Die, die man zal wel gebroken ribben hebben, denk ik, als hij wakker wordt. Ja, dat zou best kunnen, ja. ja. Ik weet ook het fijne niet van de details van de procedure. Maar het, het is wel heel ja, ergens best wel eng, inderdaad, ja, om te zien. Ja. En dit is dus al in Nederland, toch? Uh, nou, op dit moment kan dit nog niet in Nederland. Oh. Dus op dit moment is het zo dat als ik zou overlijden, dan zou ik gekoeld worden en, en uh, nog wat andere dingen, medicijnen inspuiten om aftakeling van cellen te verlangzamen. En dan word ik waarschijnlijk op ijswater vervoerd naar Amerika. En dan, en daar doen, ze en, dat. dan doen ze daar uh, deze okay. procedures. Ja. En, en uh, je, je wordt dan op een gegeven moment ingevoerd. Heb je dan ook een contract van tot hoe lang je maximaal in die stikstoftank uh, mag blijven? Heb je tekening daar contract voor? Of is dat een soort van vereniging die altijd dat doorgeeft van generatie op generatie? En die daar zorg voor draagt? Uh, ja, nou, waar ik zit, Elcor, is dus een uh, non-profit organisatie. Er is dus een, een fonds uh, wat geïnvesteerd wordt. En daarvan worden dan de jaarlijkse kosten betaald... Uh, om, dat, uh, om dat invriezen in stand te houden. Hè. Dan moeten elke week vloeibare stikstof moet worden bijgevuld en tijdens het verdampen van het stikstof uh, blijft de temperatuur op min 196 graden Celsius. En uh, er zijn andere kosten, personeelskosten. En als het goed is, is dat rendement van de investering ruim voldoende om die kosten te betalen. Dus wat dat betreft, je kan niet uitsluiten dat, dat er wat misgaat. Maar in theorie moet het oneindig lang, hè, of heel erg lang, voldoende zijn. Henry Steurman zit dus waarschijnlijk nog enkele honderden jaren in een stikstoftank, hopend op een tweede leven. Verslaggever Eliane die sprak met hem. Zometeen hoor je de wekelijkse bijdrage van Pieter Derks. Nu eerst de Radical Face met Welcome Home. Home, home, radical face. Pieter Derks is de vaste columnist van 4-7. En dit is zijn bijdrage van deze week. Pieter spreekt. Het gevaarlijke van slechte ideeën is dat ze vaak heel logisch klinken. Een metrotunnel onder het centrum van Amsterdam doorgraven bijvoorbeeld, voor een snellere verbinding. Of Afghaanse politieagenten een training geven. Of met een helikopter even wat Nederlanders van een Libisch strandje gaan ophalen. Waarom ook niet ben je geneigd te denken als je dat soort dingen hoort? Zo stak deze week ook weer een oud ideetje de kop op... om mensen die ongezond leven meer te laten betalen voor hun zorgverzekering. Meer dan de helft van de Nederlanders blijkt dat een logische gedachte vinden. Als je rookt en drinkt en niet beweegt, is het je eigen schuld als je ziek wordt. André Hazes had het dus allemaal aan zichzelf te danken. Dat mag dan logisch klinken. Wat het in feite betekent is dat we allemaal verplicht gezond moeten gaan leven. Volgens mij wordt het leven daar niet leuker van. Als ik mag kiezen waar ik bij wil horen... bij de gezond levende premiebespaarders die vroeg uit de veren zijn... een rondje gaan joggen, een bakje magere yoghurt met granen weglepelen... en s'avonds na een krekker en een vruchtensapje vroeg onder de vol gaan... of bij de uitslapende beroepsdrinkers... die na het ontbijt om half twee een terrasje gaan pakken... een asbakje vol paffen en s'avonds met wat maten lekker voetbal kijken... dan denk ik toch dat ik me bij die laatste groep meer op mijn gemak zou voelen. Daar betaal ik met alle liefde een paar tientjes meer voor. Maar ik hoef niet te kiezen, want dat is ook precies het probleem met dit plan... Niemand leeft alleen maar gezond of alleen maar ongezond. Volgens mij is het onmogelijk om te bepalen wie hoeveel premie moet afdragen. Ik ken heel veel mensen die weliswaar sporten, maar daarna lekker een patatje halen. Ook al proberen sommigen dat nog te compenseren. Door naast de patat speciaal, twee frikandellen en een kipcorn ook een cola light te bestellen. Bovendien, wat voor de een heel gezond is, kan voor de ander juist dodelijk zijn. Er zijn mensen die vrolijk worden van Frans Bauer. Terwijl ik bij langdurige blootstelling juist hoofdpijn en maagklachten krijg. Maar het grootste bezwaar lijkt me toch dat het gewoon zo onaardig is. Ik weet wel dat solidariteit op dit moment niet in de mode is... en dat de meerderheid van de Nederlanders liever ook had gezien... dat we de Grieken lekker hun eigen olijfjes hadden laten doppen. Maar ik word zo langzaam gek van het economisch denken. Het is een hele rare reflex, maar hoe langer die crisis duurt... hoe meer we juist alles in economische termen gaan zien. Of het nou om asielzoekers of milieugebieden of doodzieke landgenoten gaat... het kostenbatenplaatje is het enige argument dat nog echt indruk lijkt te maken. Ik sprak laatst een econoom die zelfs vond dat we de zorg voor terminale patiënten maar moesten beperken. Want dat kost heel veel geld en levert ons als samenleving niks extra's op. Economisch gezien natuurlijk geen spel tussen te krijgen, maar menselijk gesproken was ik niet meteen enthousiast. Als er Nederlanders zijn die zich dood willen roken, mogen ze wat mij betreft hun gang gaan. En ik betaal rustig premie voor een behandeling. Eigenlijk is dat ook het allereerlijkst. Want de gezonde mensen, die mogen straks de pensioenen lekker opmaken. Pieter spreekt. En dan de remix van Rhythms Del Mundo. Vanavond komt de crème de la crème van de Nederlandse muziekindustrie samen in Rotterdam. Want dan worden de Edison Pop Awards uitgereikt. Pardon. Wij spreken met Joost Haartsen. Hij zit in de organisatie van de Edison Popprijs. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is nou het grote verschil tussen de Edison Awards en alle andere popprijzen die er zijn? Nou, allereerst is de Edison de, de oudste muziekprijs uh, die er bestaat... Mm -hmm. En uh, uh, ja, ten uh, tweede zijn er een aantal uh, zaken die anders zijn, dat uh, de Edisons eigenlijk als een van de eerste zich alleen richten op nationale artiesten. Dat is een aantal jaren geleden besloten, uh, geen internationale artiesten. Inmiddels is dat eigenlijk bijna met elke popprijs zo, maar dat was in ieder geval altijd wel zo. En eigenlijk de Edison Pop, uh, ja Edison is eigenlijk de enige waar, uh, waar er drie van bestaan. Edison Pop, Edison Jazz en Edison Klassiek. Mm -hmm. um, ja. En vanavond worden die dus uitgereikt uh, in Rotterdam. Uh, wat komt daar allemaal bij kijken? Wat voor een spektakel ja. uh, wordt het? Nou ja, er, er staan uh, uh, ongeveer acht of eigenlijk elf optredens uh, uh, in de planning. En uh, dat wordt anderhalf uur uh, een spektakel. Ja, onder andere uh, uh, Raccoon, uh, Crystal... Uh, Guus Meeuwens en uh, nog een heleboel anderen, maar het is niet zo leuk om dat nu allemaal al te vertellen voor de <lacht> mensen die er naartoe gaan. Die, uh, die zullen daar optreden. Oké. Okay. En, en, en uh, he, dus gaat natuurlijk, uiteindelijk gaat het allemaal om de prijzen. Uh, wie, zijn nou de, wie zijn de grote kanshebbers vanavond? Ja, uh, nou ja alle genomineerden eigenlijk. <lacht> <lacht> ja, dat is <lacht> en, goed. Dus uh, ja, bij de mannen Armin van Buren, Rob de Nijs, Guus Meeuwers, Bij uh, vrouwen Ilse, uh, De Lange, Marike de Jager en Anouk. Uh -huh. Beste Nieuwkang onder andere Go Back to the Zoo, band Sounders Crystal. En er zijn nog een heleboel uh, mensen genomineerd voor publieksprijzen... Uh, voor Beste Song en Beste Album. Alleen dat is pas uh, na twaalf uur vandaag bij, uh, bij de organisatie bekend. En ons sluit uh, de stemming. En wie bepaalt nou uiteindelijk wie er, wie er met de prijs vandoor gaat? Nou, voor de publieksprijs is dat het publiek ja, maar uiteraard. Niet is logisch. Uh, en uh, voor de, de andere prijs hebben we een vakjury uh, die, uh, die zeker niet over één nacht de gaan. Die vakjury wordt voorgezeten door Leo Blokhuis. En daarnaast zitten daarin jean paul Heck journalist, uh, Daniel Dekker, Roosmarijn Rijmer van uh, de van 3FM, 3 voor 12 eigenlijk ook uh, meer op dit moment, Jeroen Nieuwenhuizen. Rinske Wels en Erik Kros. En uh, ja, dat is de jury die, ja, die, die bepalen eigenlijk die? uiteindelijk uh, ja, uh, wie er, wie er genomineerd wordt en uiteindelijk ook wie er gaan winnen. De Esme Denters, dat was uh, een van de artiesten die vorig jaar genomineerd was. Uh, ja. Zij vertelt even hoe dat, wat dat voor haar betekende dat ze genomineerd was voor deze prijs. Luister even mee. Ja. Het is toch een van de mooiste uh, muziekprijzen hier in Nederland. En ik voel me ja, zeer vereerd dat ik sowieso genomineerd ben. En ook voor de publieksprijs, wat natuurlijk wel een beetje mijn ding is... sinds ik daardoor ook ben doorgebroken door het publiek eigenlijk. Dus wie weet... Nou ja, ze geeft dus een beetje aan dat het echt voor haar een enorme eer is om genomineerd te zijn. Um, ja. En ik snap ook wel dat het een enorme eer is als je deze Edison wint. Maar wat betekent het nou echt voor je carrière? Wat, ja, hoe helpt dit? Nou ja, het kan in die zin, uh, je merkt als artiesten of genomineerd zijn... Uh, dat het meestal alleen al dat uh, vaak al uh, gelijk verschijnt in de biografieën uh, die dan worden aangepast. Uh, ja, het, het kan uiteindelijk het, het winnen van een Edison afhankelijk van... Uh, van wat de status op dat moment is, kan, kan gewoon bijdragen aan extra hè, verkopen, extra optredens. En sowieso een, een, ja, een stukje bevestiging voor artiesten. Dus het kan, uh, de, de een vindt het belangrijk uh, voor de status van, uh, van, van, van haar of hem alleen. Aan de andere kant denk ik ook vooral voor de mensen die voor het eerst bijvoorbeeld uh, genomineerd zijn of uh, winnen, dat het ook een soort bevestiging is dat ze op de goede weg zijn. En dat ze uh, ja, daardoor misschien extra gestimuleerd worden om. Uh, om nog mooiere dingen te maken. Dus ja, je merkt wel dat, dat iedereen zich er behoorlijk druk uh, om maakt. En dat is ook hartstikke mooi en goed. En daarom uh, houden we die prijs ook, uh, ook zo in stand eigenlijk. Mm. Al 50, en wie is, 50, is er, ja. wie is jouw eigen favoriet voor vanavond? Daar mag ik helemaal niks over zeggen, want ik ben uh, echt volledig onafhankelijk. Uh, het enige ja, de, Ik ben dan uh, samen met, uh, met, een, met een hele hoop andere mensen natuurlijk, maar in de eerste plaats... Uh, uh, Erik Arends uh, zijn wij met z'n tweeën verantwoordelijk, maar wij houden ons bijvoorbeeld ook volledig afzijdig van het enige stukje waar we ons afzijdig van houden. En dat zijn jurybeoordelingen. Dus uh, ja, jij mag of, helemaal niks vinden van alle genomineerden? Nee, nee, nee. Officieel Kijk, niet. Wij, wij zijn natuurlijk met heel veel dingen bezig. En het is gewoon denk ik niet gezond als wij daar uh, ook iets over te zeggen zouden hebben. Um, dus uh, nee, daar kan ik me helaas niet... Uh, en wil ik me ook niet over uitlaten. Mm -hmm. Joost Haartsen van de organisatie van de Edison Popprijs. Dankjewel en heel veel plezier vanavond. Ja, bedankt. Ja, bedankt. Fraser, Something in the Water. Vera die is nog steeds bij het Instituut voor Beeld en Geluid, waar op dit moment een wereldrecordpoging wordt gedaan: de, de, de, zo lang mogelijk tv kijken. Het idee is dat ze, dat ze 90 uur tv gaan kijken, en daarvan zitten er nu al bijna 72 op. Er zijn nog 11 mensen over. Vorig uur iemand afgevoerd met de ambulance. En uh, ja, Vera, hoe gaat het daar? Ja, 71 uur en 40 minuten zijn we nu precies bezig. 71 uur en uh, toen ja, toen ik... 40 minuten, oké. Okay. Ja, en toen ik je net sprak hadden we het uh, even over, kort over de regels. Want het wordt namelijk nauwlettend in de gaten gehouden of de deelnemers wel naar het beeldscherm kijken. En stel dat je een fout begaat, dat kan van alles zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je in slaap bent gevallen of dat je uh, met je mobieltje getelefoneerd hebt. Dan krijg je dus een gele kaart. En uh, twee gele kaarten betekent, nou ja, als je dus... Twee gele kaarten al hebt en je zou er daarna nog in krijgen. Dat betekent dus einde oefening en dat je weg wordt gestuurd. En ik uh, sta hier naast een jongen die volgens mij al twee gele kaarten heeft gehad. Ja, dat klopt. Wat heb je verkeerd gedaan? Uh, nou, ik uh, was net een beetje aan het knikkerbollen. En kennelijk uh, duurde dat net iets te lang na de zin van de scheidsrechter. Dus heb ik net mijn tweede gekregen. En die andere, die was? Uh, ja, voor hetzelfde afgelopen nacht. Dus jij hebt het heel zwaar, want ik zie jouw ogen zijn al steeds kleiner aan het worden en... Uh... Nou, ik ben overdag altijd wel actief. Alleen de nachten, die vallen bij mij wel heel zwaar, ja. Dus zodra de zon opkomt, dan ben je ook weer fris en fruitig. Ja, en uh, we hebben geen nachten meer over. Dus uh, dat gaat wel goed komen, denk ik. Jij gaat het ook halen? Ja, sowieso. Nou, je hoort dus iemand die, uh, die het nog helemaal ziet zitten. En uh, ja, het wordt dus constant in de gaten gehouden. Iemand die er de hele tijd rond blijft lopen. Maar het valt me allemaal nog mee. Want het zijn uh, ja, momenteel alleen nog maar mannen. Volgens mij wel echt de nerds, de gamefreaks en zo... Die... Ja, Welke mensen die zijn om lang naar het beeldscherm ja, ja, precies, te kijken. ik kan het zeggen, die hebben training. Precies. Ja. <laughs> maar uh, nee, het gaat nu helemaal goed hier. En uh, de EHBO-mensen zijn gewoon... Uh, nou, ja. die zijn ook lekker koffie aan het drinken. Maar ik vind dat wel streng, hoor. Dat als je een beetje zit te knikken, bollen, dat je gelijk een kaart krijgt. Ja, precies. Daar ze denken dat je in slaap valt. Want ik zie hier een jongen die ook bijna in slaap zit te vallen. Er is een meisje dat echt een wakker met een, een kladblokje de hele tijd rondloopt, loopt te pennen. Ja, hij, hij wordt alweer wat wakker. En uh, die, ja, er wordt echt streng uh, naar zich gekeken. Maar er wordt toch ook van alles georganiseerd om de mensen wakker te maken? Ik hoorde dat er de hele nacht artiesten zijn en uh, Ari Komen was langsgekomen. Blijven ze daar niet een beetje wakker van? Ja, klopt. Er is wel genoeg entertainment, om het zo maar te zeggen. Maar ze hebben dan ook gezegd dat ze in de, in de nacht... kijken ze dus naar de uitzendingen van bijvoorbeeld 3FM. Want die studio staat hier dus. En uh, ze, ze hebben dus wel gezegd dat ze dat het meest saai vinden om ja. naar te kijken. Dus of dat nou een goed teken is, weet ik ook weer niet. En waar wordt er op dit moment naar gekeken? Ik ben even aan het kijken op de beeldscherm. Uh, het is nu een... Oh, Dennis en Valerio. De, die show van BNN is uh, nu bezig. Oké. Okay. En uh, al veel knukkerbollende hoofdjes? Nou, ik moet zeggen... Ik heb het idee dat ze allemaal een beetje wakker aan het worden zijn. En uh, ze zijn ook wel uh, fit. Ze zien ja. er goed uit. En iemand die zit hier te juichen. En uh, ja, het komt helemaal goed Lizzie. Goed. Nou Vera, wens ze maar nog even succes. Deze laatste, hoe lang moet ze nog? Nog uh, 18 uur geloof ik hè? Ja, dan is het record verbroken. Ja, nou wens ze succes en uh, dankjewel. Graag gedaan. Wordvoid, je kent het misschien wel, dat is een superpopulair soort van scrabblespelletje op je telefoon. Maar in Café Hete Brei in Zwolle mag het vanaf nu niet meer gespeeld worden. Patrick van Zols is eigenaar van het café. Patrick, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is dat zo'n probleem, dat mensen de hele tijd dat Wordvoid zitten te spelen op hun telefoon? Nou, wel een beetje. Ja, hoe gebeurt het zo veel? Het gebeurt uh, vrij vaak, ja, dat, uh... En hoe zie je dat dan? Bedoel, wat, wat voor een effect heeft dat in het café? Um, ja, dat, uh, dat er niet meer gecommuniceerd wordt uh, met elkaar. Uh, het is alleen maar uh, omlaag kijken en uh, de woordjes leggen. Ja. En jij hebt nu uh, gezegd, nou oké, okay, vanaf nu uh, ga, gewoon geen woordvoort meer in een café. Uh, ja. En uh, hoe, hoe reageren ja. mensen daar dan op? Nou, het is niet. Zo letterlijk bedoeld, uh, om het maar zo te zeggen. Maar uh, nou, tot nu toe uh, gaat alles goed. Ja, tot nu toe gaat alles goed. Dat, is dat mensen dat helemaal niet doen. Nee, de, de, volgens mij lolden uh, Londen wel een beetje af. Het heeft wel uh, gewerkt. Uh, dat je het hebt verboden. Ja. Ja. <laughs> maar jij bent sowieso niet zo van de nieuwe techniek, begreep ik. Want ik begreep dat je ook al een keertje hebt geprobeerd... om mobiele telefoons telefoon überhaupt te verbieden in de kroeg. Ja, klopt. En is nou, dat gelukt? Nou, te verbieden, kijk, je houdt natuurlijk niks tegen uh, qua moderne techniek. Maar uh, ja, het is, uh, ja, mensen laten we een beetje uh, rustig aan doen met, uh, met al die, uh, die gekkigheid eromheen. En, uh, nee, gewoon, uh, gewoon lekker, lekker een drinken, drinken café, en praten gewoon, uh, lekker met elkaar praten en uh, een biertje drinken. Goed, nou succes ermee. Patrick van Zwols van Café Hete Brei in Zwolle.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 No, it don't. If only you would just hope. Dit was natuurlijk niet James Morrison. Dit was Chef Special met Birds. Vandaag vindt op Megaland, je weet wel dat terrein in Landgraaf, een muziekfestival plaats. En nee, het is niet pingpop, dat is vervroegd. 2 oktober is namelijk de dag van Breakfast. Nick Murray is al volop bezig met de voorbereidingen. Nick, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, wat moet er allemaal nog gebeuren? Uh, nog wat puntjes op de i, zoals ze het noemen. Uh, her en der nog wat hekwerken, nog wat dingen uitzetten. En dan is het uh, wachten op de deelnemers en alle workshops en skaterrams die nog binnen moeten komen. En dan zijn we, als het goed is, om twaalf uur klaar om open te gaan. En wat is Breakfast eigenlijk precies voor een festival? Want ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het niet zo goed ken. Nee, het is een uh, festival voornamelijk op Zuid-Limburg uh, geconcentreerd. Mm -hmm. uh, muziekfestival, maar ook veel meer. Uh, breakdance hebben we, we hebben skaten, BMX'en inlijnen, uh, creatief, uh, graffiti. Um, van alles pimpen, petten, buttons maken. Dus het is, een, het is meer dan een muziekfestival alleen. Het is echt uh, een, een, een hele beleving, zeg maar. Uh, en het is echt vo bedoeld voornamelijk... voor tieners, hè? Ja, ja Begrijp het is ik. echt ge bedoeld op tieners en dan voornamelijk de tieners die zich wat meer interesseren ja. in het uh, uh, street culture zoals hip hiphop, uh, um, um, skateboarden, ja. dat soort dingen. Ja. En vroeger, toen ik klein was, toen had je nog de megavestatie ieder jaar. Dat was ook echt zo'n tienerfestival. Is het daar een beetje mee te vergelijken? Uh, in zekere zin wel. Ja, we zijn met een jong team die het, die het, waarmee, waarmee het te het organiseren. Um, wij hebben de megafestatie meegemaakt en we hadden zoiets van: ja, dat missen we toch wel. En zeker in, in Zuid-Limburg. Mm -hmm. um, en ook ons interesse is voor wat alternatievere dingen, zoals keten en dat soort dingen. Um, zijn we toch, nou, ik denk ik, van: ja, we missen een festival uh, zoals dit. En zouden we het maar gaan organiseren. Ja. En uh, tot slot even: waarom moet je echt komen vandaag? Omdat er voor iedereen van alles wat is: leuke bandjes, uh, lekker weer natuurlijk, uh, 10 mm. euro intree. Uh, dus dat is ook wel een, een, uh, iets om te noemen. En omdat het gewoon een erg, uh, erg leuk festival is. Goed. Nick Murray van het Breakfest Festival vandaag in Landgraaf, Dank je wel. Dank je, graag gedaan. En dan nu wel echt Slave to the Music van James Morrison. Right from the start to play me like it was a melody. I'll bang on the drum as she funks me with her shrieking. She's touching me when love is caressed. No, so I can fight it. She's got my soul she's captured me. Holds my hostage when I hear that beat. I don't take these shackles out my feet Cause they're the only thing that make me feel free. That's why I'm a slave to the music. No, I won't stop till my heart pops. I'm a slave. She got me rocking, she got me dancing. She got me rocking, she got me moving, she got me dancing. I don't wanna be say. Morrison, Slave to the Music. Nu was hij er wel. Echt. We zijn alweer aan het einde gekomen van dit, deze week 4-7. Van 4 uur ochtends tot 7 uur ochtends. Ja, het, zo simpel is het eigenlijk ook. En zometeen na de klok van zevenen. De EO met Dit is de Zondag. Het Anker. Wat ja. gaan jullie doen? Goedemorgen. Ja, nou, ik heb laatst veel mensen gehad die reizen. Dus uh, zeilers en zo. Uh, Henk de Velder de Zeezeiler heb laatst gehad. Ik heb nu iemand die heeft een hele spirituele reis afgelegd. Hij was ooit ontzettend gereformeerd. Uh, ik ken die kerk erg goed waar hij bij zat. En laat ik het zo zeggen. Daarna uh, is hij van zijn geloof afgevallen. Is hij journalist geworden. Dat heeft hij heel lang gedaan. En nu is hij in het laatste jaar van zijn priesteropleiding. En hij wordt gewoon volgend jaar priester. Ik heb Jim Schilder te gast. Dat is zijn naam. En hij Wat heeft een dus bijz... een enorme spirituele reis aan het afleggen. Wat een bijzonder verhaal. Ja. Maar was hij dan daarvoor getrouwd? Hij heeft wel een relatie gehad. ja. ja. Die was uit en. Ik weet niet of hij die opzij heeft gezet. Dat ga ik nog even om vragen. Misschien ja. wel. Maar moet toch wel? Volgens mij is hij een ja, ja, nee, hij doen? is op dit moment is hij alleen en hij woont in een seminar. Hij heeft alles achter zich gelaten. Ja, bijzondere keren volgens begrijp mij. Begrijp jij iets van deze reis? Nou, ik begrijp waar hij vandaan komt. Want hij komt uit dezelfde kerk waar ik oorspronkelijk uit mm -hmm. vandaan kom. Maar, uh, maar voor de rest uh, uh, vind ik het wel heel apart dat je zo. Uh, nou ja als zulke verschillende bergen bezoekt in je leven. Ja. En, hij, en dan moet ik nog bijvertellen, wat het bijzondere is... hij heeft ook een paar hele heftige visioenen gehad... die hem die stap hebben laten zetten. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Het is wel echt divine intervention. We gaan het zo meteen allemaal horen in Dit is de Zondag... na het nieuws van 7 uur. BNM.